alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. We gaan verder met de volgende sunnah muakkada. En deze sunnah muakkada is salat kusuf shams. Dus gebed als de zon verduistert. Oké, wanneer wanneer sprak van zon wanneer uh, moeten we ervoor bidden, hij zegt, als de licht, dus als de zon verduistert, helemaal, of het meeste van de zon, dan doen we, salat uh, el kusuf, dus, als de zon helemaal verduistert, of het meeste van de zon verduistert, dus meer dan de helft, en hij zegt, deze, deze, dus Salat van Kusuf Is Kusuf in het Arabisch betekent Zonverduistering Kusuf Shams Hij zegt het is Sunna Voor iedere individu En dus Voor iedere mukallaf. Dus iedere die mukallaf is Het is voor hem Sunna Man of vrouw Dus diegene waarop Jumu'ah verplicht is En diegene waarop Jumu'ah niet verplicht is Ook reiziger en een vrouw doet het thuis. Dus de mannen die gaan naar de moskee. Het is mustahab om het in de moskee te doen. Het is niet van de sunnemu dus je kan, Het is Sunnah akkadah om deze gebed te, te verrichten. Maar moet je het thuis doen, moet je in de moskee. Het is mustahab om in de moskee te doen. Dus het is mustahab om te roepen van gezamenlijk gebed, gezamenlijk gebed, salat jami'a. Want we doen er geen azaan in ikame, in dit gebed bestaat geen azaan in ikame. Er wordt alleen geroepen van salat jami'a, want de profeet salallahu heeft dat gedaan. Oké, okay, wanneer, wanneer is, is deze tijd van dit gebed? Hij zegt, deze gebed uh, moet gedaan worden. Dus het is om Sunnah Akedah te uh, voeren, Zegt hij, als de tijd van Navila na zonsopgang. De tijd van Navila wordt, to, uh, dus het wordt toegestaan om Navila te bidden. Vanaf dan tot Zewel. In deze moment, als zonverduistering. ...op dit moment gebeurt... ...dan bidden we... Bidden we ...gebed van Kusuf Shams. Als de zonverduistering begint... ...voor... ...dus voordat de Navila toegestaan is... ...ja, de zon komt op... ...dan is het haram om Nafila te bidden. En dan gebeurt de zonverduistering. Ja? En daarna gebeurt de zonverduistering... We spreken hier, de volk, we spreken hier theoretisch gezien, begrijp je? Als het gebeurt. Als het gebeurt. Ja? Zeg niet, het kan gebeuren, kan niet gebeuren. Zeg, als het gebeurt. Allah, ala kulisse in Allah kan. Allah is, kan alles doen. Dus als dat gebeurt, dus de zon komt op. Ja? Dan is het haram om, om uh, Nafila te bidden. En dan verduistert ze de zon. Dan bidden we deze gebed niet. Pas als Nafila toegestaan wordt. En de zon is nog verduisterd. Dan bidden we het. Dan pas beginnen we met, met het gebed. Hij zegt. En als het dus de zon verduistert na Zewel. Dan bidden we het niet. Dus alleen, wanneer de zon verduistert, we moeten niet altijd bidden. Zo, zodra de zon verduistert, gaan we bidden. Nee, we bidden alleen als het verduistert, tussen dat de nefila toegestaan wordt na zonsopgang, tot zelf. Als dat in die periode gebeurt, bidden we deze Suna anders niet. Als het daarna gebeurt, dus na zelf, net voor zonsondergang eh... Uh, na het, Tijdens de Aser Dan bidden we het niet. In, in, in onze medhaab. Hij zegt. Als het gebeurt net voor zonsondergang. Dan wordt het volgens de Ijma. Dus bij alle vier medhaab. Wordt het niet gebeden. Dit is wat imam El Abil Azari zegt. Oké. Okay, hoe, hoe bidden we dit gebed? Nu moet je goed opletten. Want dit gebed is zeer speciaal. Het is niet zoals andere gebeden. Kwa hoe we het bidden, hoe we het uitvoeren. Hij zegt, de wijze waarop we dit gebed uh, bidden is, het is een gebed uit twee rakat. Ja. In iedere rak'a doen we twee keer lokoor. Doe we twee keer Oké, okay, dus hij zegt, we beginnen. We doen de het -ihram, We reisteren uh, in de eerste rak'a. Fatiha, en daarna Surat al Doen we Surat al helemaal Als we klaar zijn met soort al Doen we record. Die record Is de eerste record, Want er zijn twee records in één Raka Ze Verresteer Fatiha Bakkara, als we klaar zijn met Bakara Doen we record. die record moet Even lang zijn als de tijd die we hebben genomen om hele Bakkara te registreren. Oké, wat doen we in die Rukar? We doen geen dya, we doen geen Kur'an registreren, we doen alleen tasbih. Alleen verheerlijk de van Allah subhanahu wa ta'ala. Zolang dat als we Bakkara hebben geregisterd. Ja? En daarna komen we terug van Rukar, gaan weer staan. En daarna... Re registreren we weer Fatiha en Soort Ali Imran. Als we klaar zijn met Soort Ali Imran, doen we record. En die record moet even lang duren als de tijd die we hebben genomen om Soort Ali Imran te registreren. En daarna komen we weer terug, gaan we weer opstaan van record. Eh. Uh, dus als we staan naar rokko, blijf niet zo lang, want uh, we gaan nu Sujuud doen. En dan gaan we Sujuud doen. Sujuud moet even lang zijn, als de tweede rokko. dus van Ali Imran. En daarna staan we op, gaan, nee, we staan niet helemaal op, we, gaan, we komen naar boven van sujud gaan we zitten. En dat duurt niet lang, gewoon normaal, hoe je normaal doet in ieder gebed. En daarna doe je weer tweede sujud en deze tweede seizoen moet iets korter zijn dan de eerste sujoot. En in deze sujoot kun je zeker doen, du'a doen. En daarna sta je op naar het tweede raka. Reister je fatiha En Surat Nisa. Als je klaar bent met Surat Nisa, doe je record. Die record moet even lang duren als de tijd die je hebt genomen... Om Sorat Nisa te registreren. Daarna ga je opstaan van record. Daarna rejister je Fatiha. En Surat El Maida. Daarna doe je record. En die record moet even lang zijn. Als dat je Surat El hebt gerejisterd. Daarna uh, ga je weer opstaan van record. Uh, en dan blijf je even lang. Uh, zoals je normaal dat doet. Als je terugkomt van record, Dus het is niet zo lang. En daarna ga je sujud doen. Die sujud doe je even lang als dat je zult in mijn hebt Daarna ga je kom, je, kom je omhoog van sujud, ga je zitten. Deze zit tussen deze twee sujud is, is normale lengte, net altijd. En daarna doe je weer sujud. Die sujud is iets korter dan de sujud die je daarvoor hebt gedaan. Daarna ga je weer zitten, doe je teshahud en daarna doe je slim. Dit gebed mogen we niet herhalen. Eén keer als het gebeurt. Ook al is de zon nog aan het verduisteren. Dan als we het hebben gebeden. Dan is het klaar. We herhalen het niet. We gaan niet blijven bidden zolang de zon verduistert. Wat doen we daarna dan als de zon nog verduistert is? We doen du'a. Dat is wat we doen. We doen du'a. Dit is uh, kort uh, en krachtig insha'Allah. Uitleg van salat. الزوم في الدستور اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم